Road again. Are you with me? Yeah. Got a map and a toothbrush. Money places that I've got to go.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 Want ik roer dan wel een beetje in dat Facebook-potje, maar, uh, maar voor de rest... Nee, en als je de jonge rapper, rappers ziet, ja. hoort, die uh, verkopen dan een paar miljoen uh, nummers. Hè, die, die ja. streamen Allemaal streamen via, via dat soort dingen. Ja, ja. ja. ja die, dat is veel meer aandacht en ja. die wordt ook veel rijker. De echte, ja, echte, ja een beetje, weet je, ik, ik denk, ja. aan dat soort dingen denk <laughs> ik niet. Het gaat gewoon omdat je creatief bezig bent.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 Dit waren Johnny en de Hurricanes met Red Riffed Rock, 1959. En eigenlijk nu zelfs nu nog binnen de band is er eigenlijk niemand die noten kan lezen. Nee, nee. Ik, ik, als ik een nummer schrijf, dan ik heb ik gewoon een oude cassette recordertje. Ja. En daar uh, neem ik dat dan gewoon op ja. met een gitaartje en zing ik het gelijk mee als ik, als ik de, de structuur een beetje heb. En als het dan helemaal dat nummer een beetje vorm heeft vond, dan ga ik daarmee de oeverheid in dan ga ik met die jongens daar...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 Uh, kan in zijn eentje spelen, heel, heel veel optreden. Daarvoor verdient hij ook zijn geld. Dan hoeft hij alleen maar zelf erin te gaan in spelen. En ja. Maar hij heeft ook af en toe met bands en zo. En uh, ja, dat zijn hele creatieve mensen. Ralf de Jong? Ralf de Jong. Maar jullie hebben ook uh, het, het hoogste bereikt wat je in Nederland kunt bereiken op het terrein van de Blues, hè? In 2009. Ja.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 En er kwam maar een, een onbekend nummer van Chuck Berry ineens tegen, dat heet Go Go Go. En dat, dat is ook wel weer een mooi nummer en dat stinkt hij gewoon ook. Het zijn allemaal hele korte pleetjes, twee stuimen gezongen en dan weer een solitude. Ja. Maar die grap dat het dat heel listige teksten zijn met die gasten allemaal. Die kanal, ja. Het nummer van Chuck Berry dat Frank doet, Go Go Go uit 1961.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 Dat was een beetje een soort punk rock band. Had ja. hadden een paar goede platen gemaakt, die jongens kende ik goed. En die drummer, die twee broers Iberlings, die heb ik toen bijgehaald. Gerbe en Maarten. En daar hebben we 13 jaar mee gespeeld, eigenlijk. Oh, zo. Maar ja... Er zit uit, toch veel meer continuïteit in de Bindtangstam. Ja ja, ja, ja. en er zat dan Dago Marjans ja. bij. Die was, uh, er was niemand binnen die band die kon zingen, en uh, het Binders muziek was altijd gebaseerd op refreinen met twee stemmen ja, en zo. Ja. En die Dagelma, die kon goed uh, gitaar spelen en ook goed zingen. In 2007 is Jan Wijten naar Frankrijk verhuisd. en ja. Die is daar geëmigreerd. En toen zijn we gewoon met z'n vieren doorgegaan. Dat hebben we nog een tijd volgehouden. Maar ja, ik zeg al, het was een beetje een aflopende zaak. En het werd minder en de, de energie was weg. En alles. Werd... En toen heb ik gewoon uh, de stekker eruit getrokken. En toen ben ik gewoon met Dagelma samen... Uh, en deze, de uh, buck weer erbij gehaald. En een slidegitarist. Okay. Wanneer was dat? Welk jaar? Uh, 2017 geloof ik begonnen oh, okay. daarmee. Ja, ja. En daar spelen we nu nog steeds mee. Ja, Mooi, misschien. Dat is wel ongelooflijk. Ja, ja. ja. ja. Is het ook niet zo dat binnen Nederland. Uh, popmuzikanten die kennen elkaar allemaal, die helpen elkaar? Of... Ja, wel. Ja, ja, wel, wel, wel. Maar het, je hebt toch ook. Uh,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 Gewoon een beetje los, los daarvan, maar niet gewoon vreemd bent kiezen. Daar ben ik heel ouder in, eerlijk ja. Ja, Nederland is gewoon te klein, eigenlijk, voor. Ja, ja en er is ja, gewoon ja. te weinig. Uh, ja. Ja. Je ziet ze ook wel veel in de stad Schouwburg optreden in Schouwburg -tours en zo, in ja, de Schouwburg-tours en zo. Ja, ja dat, maar daar zijn ja, wij niet dit, de juiste nee. bent voor. Maar ik nee. heb wel met Marco, die dus nu aan de slidegieter is, heb ik ook een tijdje gewoon met z'n tweeën.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 Dus dat gaat gewoon achterin hmm. en dan gaat er één andere wagen mee en met twee wagens. Ja. Maar ik ben ook jarenlang geweest dat ik gewoon in mijn eentje heen, heen en weer reed. Omdat en de, zelfs je apparatuur sjouwen, je versterkers? En, nee, dat doen, we, nee, nee dat, dat, dat doen we niet meer. Ja. Podies heb je altijd ja, al gehad? Ja, ja. Ja. ja, maar soms ook uh, vier, vijf. En We hmm. hebben nu, uh, even kijken, drie geluidsman, een podium.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 En sommige, ja, daar had ik nooit geen contact mee mee. Maar daar hoor, ik, daar hoor je dan wel van. Ja. Ja, Harry Schierbeek bijvoorbeeld. Ja, daar, daar heb ik jaren mee gespeeld. Maar daar had ik geen contact meer mee. En uh, ja, dan krijg je ineens te horen dat hij overleden is. Ja, ja. en zo zijn er nog wel meer natuurlijk. Jij ja. ja, ziet er nog goed uit. nog gezond. En, uh, ja, even. maar ja, ik, uh, dat, ook Marcel, denk ja. ik. Geen drugs en uh, drugs. Nee, nee, nee, nee. Sex, drugs en rock'n'roll? Nee, nee. Ik uh, ben al... Uh, 55 jaar getrouwd. Ja. Of nee, ja, nee, 51 jaar getrouwd, maar 56 jaar ja, ken zo, ik mijn vrouw ja. al. En uh, ik heb nooit veel gedronken en ik heb sowieso geen drugs gebruikt. Maar in mijn omgeving natuurlijk wel. Ja. Alleen ik had daar, ik, was, ik sloot me daar vooraf. Ja, ik, ik zag zondag weinig. die film van over de band met Robbie Robertson. Ja. Ik moest even aan jou denken. Ja. Ook zo, B bijna brave man. Ja. Met een band die helemaal in de ruïne is, ja. en hij gaat gewoon door met zijn werk. Ja, ja. Ja, dat zit ook bij ja. jou. Nou, ja, ik, ik, ik heb mijn broer band, bijvoorbeeld, Acti had dat wel. Ja. Die, ja. Hij heeft, uh, die, die heeft de laatste twintig jaar van zijn, van zijn uh, muzikale loopbaar eigenlijk nooit meer opgetreden, die was alleen een het schilderen.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 want ik ben nu, want ik ben eigenlijk al met de muziek klaar ik ben nu met mijn schilderijen erop aan ja, zitten ja. met verhaaltjes. Ja, ja. ja want dus ik wil toch een, een beetje... Aan een ruige rocker aan de andere kant een heel gedisciplineerde ja, ja. creatieveling, ja. Ja. Ja. kunstenaar. Ja. Ja. ja, maar ja, Goed Splein ja. is ook bijvoorbeeld, ik weet niet, die, dat was de zanger van de Binders ja. on the, on the in de Ridingland in Traveling UC. Daar heb ik ook jaren mee gespeeld. Ja, dit jaar. Die werd, uh, kreeg last van zijn longen, dus ja. die, die, uh, die kon niet meer zingen. En dat was heel tragisch ook, ja. weet je wel. Die, uh, nou ja, en, en dan stopt hij ermee en dan zeggen ook anderen weer van ja, als hij stopt, stop ik ook. En dan ineens sta je weer voor met één gitarist en voor de rest dan moet je weer helemaal overnieuw beginnen. Zo ging het vaak. Maar ik ben nog een soort, soort uh, marter die er gewoon maar doorgaat, ja. weet je wel, ja. denk ja, oh, van ja, nou, ik het is jammer. Mooi. Heel beroerd, ja. Ja. Ja. maar jongens, ik wil spelen. Ja. Dus, uh, maar ja, het is allemaal onduidelijk. Ja. We, we kunnen in Zandvoort op, t, op het strand gaan spelen. Ja, <laughs> zeker. <laughs> het ja. 60-jarige bestaan. 60 jaar, dat is ook leuk natuurlijk. Ja, ja. ja hebben we wel gedacht. Of niet, of in Wijkerzee, of waar dan ook. Ja, maar ja. Grote tent. Ja. Maar ja, nogmaals, je, je krijgt waarschijnlijk ja. helemaal geen toestemming als, als het nog zo onzeker is. Ja, dat klopt. Nou, er zal ja. genoeg publiek zijn. Want ik vind het ook iets typerends van de langs de hechte fan.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 Nou ja, maar goed, weet je, hij heeft zo'n ja. mooie gebaartjes. En hij, hij heeft allemaal zijn eigen ding, weet je, met zo'n... Uh, Natuurlijk, pa, <laughs> <Ja>. <laughs> Nou Maar ja, goed, ja, en Charlie Watts ook, ja. Dan kan ja, ik die zit dan maar. Ja, maar gewoon zo. Dat hoort bij de Stones, weet je. Hoor. Ja, ze, ja, ze, ze hebben allemaal geprobeerd om ook solo projecten met heel goede muzikanten... die eigenlijk misschien technisch gesproken veel beter zijn. Maar daar gaat het niet om. Nee, nee. De Stones klinken als de ja. Ring of Star.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 De, in mijn ogen gaat het daar niet om, want uh, it's only rock'n'roll, weet je wel. Maar ja, ja, iedereen moet doen waar hij zin in heeft, weet je wel. Jij zingt mijn van nooit een drum solo geven. Nee, nee. Behalve op Abbey Road, dat laatste nee. nummer, ja. <laughs> ja. ja. Ongelooflijk, ja. Ja. ja. Wat heb jij zelf voor gitaren, uh, uh, Een elektrische? Nou, mijn mooiste gitaar is een uh, galama. Oh ja. die heb ik van Harry Hartold overgenomen. Heeft Harry Hartold 25 jaar weer op het podium Ja, ga uit Friesland hè? Hoe heet ze was zijn voornaam ook weer? Dat ben ik ook even kwijt. Hij leeft nog steeds, hè? Met tientallen jaren. Ja, ik heb wel. Ik heb van die gitaarbladen allemaal. En daar stond hij ook wel vaak in. En dan heb ik een Di Mauro uit 1943. ja. Uh -huh. Mijn broer is net overleden. die ja. had allemaal contact in de Gypsy uh, jazzwereld. Oh ja, jazzgitaar, zo'n zo zo Django -gitaar. Ja, Reinhardt. Ja, Django Reinhardt. Ja. Nou ja. Ah, ja, het is leuk, je kunt gitaren sparen en als ja. je iets leuks ziet. Ja. Maar ja. Maar ja. het liefst werk gewoon van de straight to cast. Oh ja. ja. Die heb je ook. Gewoon een oude of niet? Nou, mijn eerste was gestolen. Oh ja. Vier of zeven nou, een blanke. gekregen. Ja ja 19, uh, zeggen, 1995 of zo ja, ja. geen oude maar ja. een goede. Ja, ja dat is ook heel belangrijk ja. Ja. maar het moet het ligt dan heel hele tijd te rusten ja, je kan wel slechts hij jaar ermee spelen <laughs> voor onze kijkers Rick wijst hierbij naar het plastic spalkje om zijn linker middelvinger positieve instelling, hè? Oh, ja. ja, ik heb ook een keertje... Toen had ik dus... Uh, in de morgen nog een bloem aan, Die had ik van die haag En die was ik aan het uh, maaien. En toen sloeg ineens mijn vinger ertussen. Oh, oh. En er stond een hele snee aan. En toen moest ik s'avonds optreden.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 vroeger in de Stone speelde, ja. maar eruit werd gezet omdat hij niet meer mocht van Luke Alden, die Luke omdat hij er niet goed genoeg uitzag, nee, weet je wel. En die werd rody, en er kwam er zo zo'n van aan, en die laat die wat gitaarkoffertjes uit, wat versterkertjes en drumstel. En wij waren klaar met spelen, de outsiders ook, en had je vanaf die ruimte had je een, een, een, een trap naar het podium, het grote podium, daar was de tweede hal waar die 10.000 mensen stond te gillen.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 Met, met, met van die zeiltjes, je moet alles zou een beetje met echo hebben gehoord. Hè? Ongelooflijk, jongen. Ja. Wat een kwaliteit. Ja. Het was voorgekomen dat jullie gejamd hebben met een van die doemt. Uh, nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, maar we hebben wel heel vaak in, uh, in uh, voorprogramma's gespeeld. We hebben vijf keer in het voorprogramma in de Kings gespeeld. Ah, ja. In, ook in die tijd, hè. Ja. dus uh, 1966, 1967, kwamen toen vijf optredens in Marum, in Dordrecht, in Beverwijk en nog een, een oh ja, Sarazani. Oh ja, dat is goed. Cool. Ja, de, in de, de Circus de Theater, de Winterresidentie. Het speelde al in die, in die, in die stad vol. En nou, de Kings die speelden toen, en wij ook. Ja. Maar uh, ja, dat, dat was allemaal, maar in Maren bijvoorbeeld, dat was in, ergens tegen Groningen aan. Nou, dat was echt een enorme hal, echt een ramvol met mensen. En dan waren die knokploegen, die, je, van de, van, van de Haarse knokploegen. Oh. En, dat, en die meiden stonden allemaal te gillen en te schreeuwen bij, bij de kings dan in ieder geval. En die stonden rond het stoelpoot. Zodra iemand boven terug bam! Zo, zo. Ja, wel, ja. En de en ja. lag het helemaal vol met flauwgevallen meisjes. Ja, dat is geweldig. <lacht> Ja, het was verder totaal ongeorganiseerd.